Ik ben Jan Holderbeke en ik neem je elke week mee naar iemands creatieve lab. Hoe wordt het betere idee geboren? En welke hindernissen komt de creatieveling tegen? Van de week mag ik op de koffie bij Bart van Nesten, veel beter bekend als Freddy de Vadder. Je mag mee in zijn kot, waar hij met zijn kompanen de serie Bevergem ineengepuzzeld heeft. Hallo. Goeiedag. Meneer Van Ersten, Jan Holderbeke. Jan... Holderbeke. Holderbeke, hè? dat klinkt wel goed als naam. Hè. Is het waar? Allee, uit. Heb je zin in een uh, gesprekje over creativiteit? Uh, ik, ja, bij de plek hé. Ja, dit is de plek. Hier werd in het begin van de 21e eeuw Beverhem geschreven. <lacht> Ik ben ook wel alles verhouden, maar dat viel tegen op café. En toen ik met Dries Heijn man zei: We moeten gewoon een groot bord hebben. Want we moeten heel veel puzzelen met steekkaarten en zo. Toen zijn we naar Bricco geweest en hebben uh, we van: Wat is het goedkoopste dat je zoekt in voor dingen op de plak? Een van Bricco zei: Isolatieplaat moet je effectief hadden we drie, vier isolatieplaten... Waarop dan weer heel Beverham in elkaar gepuzzeld hebben. Ik ben eigenlijk iemand dat als ik uh, creatief bezig ben, dat ik eigenlijk constant aan het rondlopen ben. Want uh, allee, uh, er zijn heel veel mensen die schrijven en, en aan de computer zitten en zo. Maar ik ben iemand die moet babbelen. Uh, de meeste dingen die ik maak, maak ik ook niet alleen. Ik werk altijd met mensen die klankborden zijn en die ook... Uh, mijn ideeën komen ook niet alleen van mijzelf. Uh, ik, uh, ik hou van een uh, verbouwd steekspel want ik ben ervan overtuigd dat je eigenlijk tot uh, veel betere resultaten komt dat je aan uh, andere verschillende breinen aan het werk zijn. eigenlijk zijn je lol aan man. het is absoluut belangrijk wie jouw sparringpartners zijn neem ik aan. Ja, ja, ja, ja dat gaat niet met iedereen dat is duidelijk. maar op een duur dat is eigenlijk een man maar een goede vriend eigenlijk. een vrij goede vriend uh, uh, dat je merkt ja dat je iedere keer uh, dat je graag fantaseert over, uh, over dingen en dat je veel lawaai maakt aan. En uh, door daar zoveel over te bouwen en over te fantaseren, uh, ja, dan train je daar eigenlijk niet. Mijn beste maat bijvoorbeeld is helemaal geen komiek, maar dat is iemand die met een ontzettend gevoel voor humor heeft. En als ik iets aftast met hem en hem vind het niet leuk, dan weet ik al van we moeten een andere richting moeten want Maar als die enthousiast is, dan weet ik van, we oh, goed bezig dat is een onbekende mens. Ja, die zit helemaal niet in de culturele sector. Die is chef-kok in, uh, in Engeland, in, uh, in een restaurant in Folkestone. En eigenlijk werk ik uh, nu al bij meer dan tien jaar met hem. Uh, Allee, hij, hij, hij brainstormt me overal mijn shows mee. Zelfs over de serie, hij brainstormt En je kan je dus niet voorstellen dat je aan, aan een computer gaat zitten, helemaal alleen en, en, en zo... Teksten produceert. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel, want er, er komt altijd een stadium waar je moet afwerken. Hè. Maar als je afwerkt, zeker als het over een comedy show, dat is uiteindelijk een monoloog dat je, ja, dat je toch over twee seizoenen moet spelen. Dus het is gij, ik moet er content van zijn. En dan in de afwerking is het wel zo dat ik echt wel alleen dat gaat echt wel woord per woord. Ja. Pauze per pauze. Ja, toen, maar ja, niet alle kometen werken zo, zoals mij. Maar ik vind dat je. als zo'n show doet, speelt dat, ja, speelt dat misschien nog een honderdtal keer in twee seizoenen. Ja, voor die mensen is dat allemaal de eerste keer. Hè. En voor, voor u is dat een routine. Dus moet je heel goed opletten dat je. had een dertigtal keer dat je niet gewoon laat slapen. Een van de argumenten daarvoor is dat je het echt volledig vast Als je geen zin hebt, dan, dan kun je terug grijpen uh, op, dat, op dat vast ding dat helemaal vast ligt. In bij internationaal, bij wijze van Spree, dat ik niet al en toe improviseren in mijn shows. Maar mensen hebben wel recht op basis eh, eh, standaard, snap je is een plek belangrijk voor u om creatief te worden of kan je om te eh, lol maken met uw vrienden zoals je het zegt um, dat, uh, dat is eigenlijk wel belangrijk ja maar natuurlijk dat hangt er vanaf bedoel, bedoel, je een comedy show maar dat gaat uiteindelijk over nu en een half, ongeveer gemiddeld. Um, dat is een brainstorm daar rond. Ja, je kunt dat in feite in drie dagen doen. He. Voor genoeg ideeën te verzamelen om dan op te benen werken. En dan is het wel heel interessant om de mensen die mee brainstormen weg te trekken uit hun dagelijkse omgeving. Dat doen we dan ook. We gaan bijvoorbeeld naar de Ardennen een huisuren, waar we... Ja, een bachenaal, uh, ja, het komt dan, uh, dan natuurlijk ook wel de enige drank meer uh, kijken. Is dat nodig, alcohol? Uh, ja, maar... niet per maar het is natuurlijk, ja... Het is uh, mens komt ja, zo simpel is dat. Het, waarom? waarom doen we dat? Het is niet alleen dat die alcohol is, het is ook het eten. Maar, maar zo gezegd zit me dan te brainstormen. Van twee tot vijf dan gaan we naar de winkel en koken. Maar meestal komt de beste idee, meestal aan het koken zijn bijvoorbeeld. Of morgens om even de kater gaan uit de nee? Op het moment zelf dronken zijn is het niet zo'n goed idee. En zeker stoom zijn, niet want als je stoom zit, dan denk je dat alles goed is. Maar ja, ik ben niet echt een smorter, dus uh, dat valt mee. Maar. Uh, wat ik wel gemerkt heb, als je een kater hebt, dat je, voor je, dat je heel creatief kan zijn. Omdat je, je brein je trager werkt. Maar het is raar om te zeggen, ja. maar je kunt soms veel creatiever zijn als je brein niet trager werkt. Omdat je anders te veel input hebt en dat je te weinig stilstaat bij, bij wat je denkt. Dus, heel veel van, van, de, van mijn shows zijn uitgevonden... Terwijl dat we aan het waren met een kater door de den. Heb je andere dingen uh, nodig om je hoofd leeg te maken? Uh, sport bijvoorbeeld? Um, ja, wandelen is sport voor mij. Ik <laughs> ben nu niet een atleet. Uh, ja, maar kijk, uh, er staat hier een pingpongtafel, he, zoals je ziet. Ik dacht toen we Beveren maakten: ja, uh, wij worden natuurlijk gewoon uh, een bende. Komieken los te slaan die uh, denken, we gaan we een keer een serie maar Er zijn veel mensen nieuws en we beginnen daarmee uitlachten. Maar uh, ik was daar heel van overtuigd dat wij dat ook komen Maar uh, ja, las toen soms interviews met mensen wat die volgens steenwes uh, werken. En dan stond ze zeggen, we gaan, uh, gaan pingpong ertussen voor de hoofd. En, wij, en ik zei dat is goed, maar dan ook een pingpong. Ik heb een pingpongtafel, dus ik heb ook een productiehuis. En effectief, inderdaad. Uh, er we doen we uh, uh, een vrij competitief pingpong voor een half uur. En uh, dat helpt inderdaad wel, ja. Zijn er momenten dat het absoluut niet lukt, dat je writers writersblok hebt? Ja, maar... maar... Zo'n serielijk b natuurlijk, dat is natuurlijk... Dat is een echte werk van lange adem. Ja. Zekerlijk, wij willen bewijzen dat het goed wordt. Wilden een beste van, een beste we willen het beste uithalen. We hebben dat zes keer naar geschreven. Nee. Maar soms keer gebeurt het natuurlijk. Dan ja, moet meer gewoon heel naam met dat de pingpong met pong Ja, maar, ja, maar dan moet ook. Dat is geen drama. Dat is menselijk. Niet iedereen staat altijd op scherp. Ja. Ik zeg altijd dat als het over zoiets had, eigenlijk komen die dingen rijk naar mezelf aan. Mensen denken soms over de artiesten die nou zo geniaal gevonden dat hij dat allemaal bedankt. Maar dat is gewoon omdat, omdat je toelaat om dat spel te spelen, om dat te laten binnenkomen. Zeg je nu dat er geen talent nodig is om stand-up comedian te zijn? Dat, dat zei ik niet, maar, maar de afwerking is veel belangrijker dan het idee. Iedereen heeft goede ideeën, maar met goede ideeën zijn niet veel. Hij is niet goed afwerkt. Ik vind dat mensen onderschatten dat soms. Ze, ze denken oh, dat is wel een goede idee, maar ze vergeten als je dat idee niet heel consequent toepast, dat, dat het idee niks waard is. Allee, om maar een voorbeeld te geven, allee, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in Beveren, komt er daar nogal een gedurfd idee, waarin we even de fictie verlaten en in een droomwereld stappen, dat er een prente verschijnt die naar de koffiemachine, maar eigenlijk, eigenlijk is dat een format die totaal haakt staat op al de rest. Maar als die niet perfect, iedere keer op dezelfde manier uitgevoerd, werkt dat idee niet. Snap je? We hebben heel lang getwijfeld dat we dat gingen erin zijn, omdat dat eigenlijk ook vecht met de resten van het format. Maar iedereen vond dat zo'n skeft idee. Dat is eigenlijk een klein sketchje in, in een echte fictieserie. Maar dan moet hij wel altijd naadloos op dezelfde manier gedaan worden, anders werkt hij gewoon niet. Hè. Dat was poons en Dalla Engels voetbal zwaar overroepen, Freddy. Ja, en Baisenplongen, dat zei je niet. Ja, ik, eh, uh, standaard Standaar, Kortrek, Brandt. Uh, Zullen we te horen hem? Huh? Een kastel en kast zo. Dan moet je praten. Hè. Ik ben toch met zij misschien. Oh, ja. Hoe is de dagindeling als je aan het schrijven bent bijvoorbeeld? Wij en de meeste mensen die samenwerken weten dat achter vier, vijf uur is de soep eraf. Dat is vermoeiend om heel te geconcentreerd te zijn. Oké, okay, heet dan is het thuis. Maar. Ik begrijp net niet in bepaalde theatergezelschappen dat ze mensen laten acht, negen uur werken. Want dat is in feite gewoon uitputting. Ik vind dat een beetje slavenarbeid, eerlijk gezegd. Kritiek op het theater. Nee, maar ja, het zo'n regisseurs die, die, die er plezier eens hebben voor hun voor, voor acteurs te, te doen afzien. Ik vind dat eigenlijk belachelijk. Want. Uh, een mens kan niet. Als je op dat niveau zoveel moet geven van jezelf... dan kan je dat niet langer dan vijf uur volgen. Zijn er dingen die je creativiteit uh, blokkeren? Ik heb het bijvoorbeeld over... Dingen die moeten gebeuren, zoals e-mails beantwoorden en zo. Ik beantwoord nooit geen e-mails. Ik heb dat voor een manager. Dat is echt waar. Maar die heeft mij dan natuurlijk ook een beetje een meester, omdat hij dat volledig overgenomen van ik. Maar ik ben natuurlijk, ja, mensen weten, ik ben nog van de generatie van voor de e en de internet. Hè. Op sms'en van, van mensen dat goed kennen. ga ik wel ja, hier, Maar zelfs daar heb ik soms moeilijk mee. Ik vind dat... Dat heel dat systeem, dat het... en nu, nog, nu nog een keer de sociale media erbij Dat uh, Het is like, de, in feite bijna verpleegd te zijn voor iedere dag geluk niemand te wijzen En ik doe dat meestal niet. Maar als iemand is dat ik goed kennen, dan zend ik een sms'je je Maar uh, ik trek me daar geen reet van aan staan Mijn lieve heb ik mijn uh, e-mail opgekeusd. Ik denk dat er 4000 geweest is of zoiets. Ik wester ze zelfs niet. kijk gewoon in een de deur, er iets in dat mij interesseert. Oh ja. En dan doe ik dat weer toe. Dat, ik denk dat er wel dus degelijk de creativiteit kan in de Westen. Dus Facebook en Twitter, dat gaat ook compleet aan u voorbij? Ja. Word ik gedwongen om uh, van mijn manager en mijn, en mijn brand te van, van iedere keer een foto te, door te sturen. Uh, uh, van mijn Facebook. Omdat de mensen namen dat wel graag. Maar uh, ja, doe ik dat omdat ik verplicht ben. Maar. Uh, Heb je vakantie nodig om herop te laden? De meeste van mijn nieuwe ideeën krijg ik op vakantie. Ja. Voor, de, voor de eerste vorm ideeën. van welke richting dat ik je uit al ga gaan in de volgende jaren. Zij er, zij er dat ik eigenlijk. Uh, als weer een beetje succesvol gekomen ben als, uh, op, op het podium als kom ik, had ik geld genoeg om op reis te gaan en ik wilde al lang een uh, andere continent bezoeken. En aangezien dat in begin januari ja, eigenlijk alles stil ligt, hè, en in de kerstvakantie ook, heb ik nu al uh, ja, ik denk al een stuk of dertig jaar de gewoonte van altijd minimum drie weken weg te gaan naar een uh, Zuid-Amerika, Zuid-Oost-Azië, Afrika. Um, meestal zijn, omdat je dan... het was alleen ook. Maar dan kom doordat je zo veel prikkels krijgt, nieuwe prikkels, dan, dan kom je... zit niet aan het werk, zo gezegd, maar dan kom je pas binnen, wat je mee bezig zit. Dan ben je dan plotseling door te maar waar je mee bezig zit, En welke richting je kunt uitgaan. Die reizen zijn zeer belangrijk voor mij. Dat is een soort uh, herbronning. Zonder dat je het weet te gaat mediteren. Terwijl, terwijl uh, je denkt, ik ben op reis. Maar op reis zijn is gewoon onderweg zijn. Hè. En onderweg zijn, dat ik ook tevoren zei. Want bijvoorbeeld, als je onderweg zit, zie je een beweging. En dan komt de ding van hetzelfde. En mediteer je ook in de letterlijke zin? Nee, ik, ik laat dat over aan een <laughs> Is er iets wat je aan jezelf zou willen verbeteren? Goh, er zijn natuurlijk dingen die... Uh... Ik ben vrij ongeduldig. Ja, en dat soort soms wel met frictie met mensen dat ik meestal merk dat ik uh, nogal keihard kan zijn van hij uh, verstaat er niet van <laughs> moet je zo en zo en zo. En soms zijn mensen daar wel een beetje pessig voor van, moet dit nou wel? Dus dat zou ik natuurlijk ook wel uh, liever hebben dat ik dat temperamentje een beetje minder heb. Maar ja, dat is misschien ook wel ja elk, uh, nadeel is voordeel natuurlijk hè. misschien is dat, de, is dat ook wel de, mm, ja, de reden waarom ik wel hoe de lijn kan uitzetten. Hè. Heeft Bart Van Esten een levensmotto? Ja, wel. Ik denk dat mijn grootste prioriteit is om me niet te vervelen. En gelukkig, ik denk dat mijn brand zelf. hetzelfde doen. Dus dat is wel de eerste keer dat ik een vrouw heb dat we dezelfde prioriteit hebben. En dat werkt goed. En heeft Freddy de Vader een levensmotto? Ik denk dat dat hetzelfde zal zijn. Dat ik nu niet meer zou dan onder Dat ik me niet zou laten staan voor je en penten. Oh Ze zijn dat ik op hen en Frank moet kikken. Dat budgeteren, dat mijn onderbronnen. De s'avonds weer emanciperen. Artikels en de flair bestuderen. Oh,